8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Burgemeesters van veertig gemeenten stellen zich gezamenlijk op tegenover minister Leers. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers, als dat leidt tot onrust in hun gemeente. In een brief schrijven, ze de schrijven de burgemeesters dat de minister niet gaat over de politie-inzet bij het uitzetten van asielzoekers. Aanleiding voor de brief is een conflict tussen burgemeester Boot van Gieselanden en minister Leers over het uitzetten van een afgaan.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 In Rusland komen ijsvissers in de lente wel vaker in moeilijkheden. Door de hogere temperaturen kunnen ijsvlaktes plotseling afbreken. Het komt niet vaak voor dat er zoveel vissers tegelijk moeten worden gered. Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Amsterdammers hebben een punt meer dan AZ... dat tegen Vitesse in Arnhem niet verder kwam dan 2-2. AZ speelde vanaf de 63ste minuut met een man minder... omdat Brett Holman met rood van het veld werd gestuurd.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Wij zijn ons brein en de vrije wil bestaat niet. Twee titels van bestsellers die meteen ook aangeven hoe hersenwetenschappers denken over ons zijn, over onze ziel. Onze neuronen nemen de beslissingen terwijl onze vrije wil op een bankje toe zit te kijken, zei hersenwetenschapper Victor Lamme daarover. Het antwoord van de filosoof kon niet uitblijven. Wat een onzin, zegt filosoof Bert Keijzer dan ook in zijn nieuwe boek Waar blijft de ziel? Het is een aanklacht, want onze vrije wil is te belangrijk om aan neurosoven over te laten. Het is niet alleen een filosofische discussie, want al die aandacht voor de hardware richt ook schade aan in onze levens. Komend uur dus een broodnodig goed gesprek tussen filosofen en neurowetenschappers. In de studio zit Bert Keijzer, verpleeghuisarts, filosoof en schrijver van het boek Waar blijft de ziel? Hartelijk welkom. Goedenavond. Ook uitgenodigd hersenonderzoek bij het Donners Instituut Floris de Lange. En hoogleraar cognitiefilosofie Mark Slors... die ook een boek heeft geschreven dat net verschenen is. Dat had je gedacht. Laten we meteen maar even de discussie inleiden... met een uh, stuk opgenomen reportage van celbioloog Casper Hogeraad. Hij bouwt kleine breintjes, maar hebben die dan ook een ziel? Er staat hier een bakje op tafel. Het is een bakje met hersenen, zelfgemaakt. Dat klopt, die hebben we zelf uit, uh, uit ratjes gehaald en zelf laten groeien. Dus je kan zeggen dat dat een neuronaal circuit is, een stukje hersenen, Het ja. is dus een mini-breintje. Een heel klein, simpel breintje. Simpeler dan dit is bijna niet mogelijk. Heeft dat breintje ook een bewustzijn? Dat is heel erg moeilijk om te bepalen. We hebben er geen methodes voor om dat te, te meten. Maar ik ga ervan uit dat als er van dat bewustzijn in het brein zit... dan zou dat ook in dat mini-breintje moeten zitten. Dan zou je ook bijna denken dat het een ziel heeft... Inderdaad, als wij iets meer kunnen weten waar dat precies zit in het brein... en of dat in neuronen zit, of zenuwcellen, of contactpunten... als we dat kunnen bepalen, dan zijn we echt al een heel stuk verder. Maar dat kunnen we helaas dus niet uit dit zenuwcelkweekje halen. Voelt u zich dan nooit bezwaard als u ermee bezig bent? Want het heeft dus een bewustzijn toch waarschijnlijk wel. Het heeft misschien zelfs nog wel een zieltje... En dan zit u daar in te rond te prutsen. En zolang we dat niet kunnen aantonen dat het ja of nee het geval is, uh, heb ik daar geen problemen mee. Celbioloog Casper Hoge Raad. Ik denk dus ik besta to be or not to be. Hij is er nog niet helemaal uit. En dat hoorde u in dit gesprek opgenomen door Annemieke Smit. Bert Keizer, hartelijk welkom. Het uh, boek is verschenen in het kader van de maand van de filosofie. Daarvan is het thema weer de ziel. Waar blijft de ziel? Wat was voor u zelf de aanleiding om, om dit uh, essay te schrijven? Um, een hele oude en een recente. De oude is dat ik... Ik kom uit een platonisch wereldbeeld, ik kom uit een katholieke wereld, waarin geest en lichaam uh, gescheiden waren. En de geest was een soort goddelijke portie hè, in je lichaam, een vonk die na de dood moeiteloos zou doorleven. Um, nou, dat hebben we van ons afgeschud, is voor mij, door anderen, uit mij losgeschud. En uh, daarna ben ik in mijn werk uh, als verpleeghuisarts terechtgekomen in een wereld die vol zit met hersenschade. En ik heb eh, vorig jaar een boek gepubliceerd over ja, wat dat betekent. Die relatie tussen brein en geestelijk leven. Bij neurochirurgen met wie ik meeloop, sta je daar op de een of andere manier sta je daar pal bovenop. En eh, dat is een hele merkwaardige ontmoeting. Je weet natuurlijk wel dat geestelijk leven afhankelijk is van hersenfunctie. Maar als het om onmiddellijk aangebrachte hersenschade gaat... en je ziet de ziel waar, waar het om gaat, hè, voor je ogen inderdaad van aard veranderen... Dat is een unieke avontuur, want er is, er is niks zo vreemd in het menselijk lichaam als hersenweefsel. Schade aan je teen is op een heel andere manier vernietigend hè, dan schade aan je, aan je brein. Maar daarmee lijkt u de, de, de neurosoven, zoals u ze zelf noemt, uh, gelijk te geven. Wij zijn ons brein. Als je, als je schade hebt aan je brein, ben je een ander mens. Als je brein het niet meer doet, ben je dood. Dus, dus als onze ziel al zou bestaan, dan zit die in ons brein. Nou, dat, in, dat, dat is het lastige. Die identificatie is onjuist, denk ik. En dus als je zegt, een beschadigd brein is een beschadigde ziel... dan heb je een werkwoord, of je kunt zeggen, betekent een beschadigde ziel... of heeft als gevolg een beschadigde Maar de aard van dat werkwoord, die, die relatie tussen een beschadigd brein... en een beschadigde ziel, wat dat verband is... daar hebben we nog nooit onze vinger op kunnen leggen. Want we hebben het steeds over het, het verband tussen lichaam en ziel. En om het een beetje dagelijks te zeggen, je zou kunnen zeggen... De aardappelprijzen is iets geestelijks. En de aardappel is iets stoffelijks. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het is onzin om te zeggen dat die prijs eigenlijk een aardappel is. Net zo min als die aardappel eigenlijk een euro is. U probeert, is de een ondenkbaar zonder de ander. U probeert met dit boek op een, op een filosofische wijze dat debat aan te gaan. met mensen als Dick Swaap en, en Victor Lamme. de, de ja. hersenwetenschappers die zeggen: nou ja, er is geen vrije wil, wij zijn ons brein. U betrapt ze op slordige redeneringen. Vindt u het, behalve dat het goede hersenwetenschappers zijn... slechte filosofen? Het zijn... Um, nou, ze zijn, ze zijn er toch niet, hè? dus ik kan het wel zeggen. Ja, het zijn hele slechte filosofen. Ik zal een voorbeeld geven als Dick Zwaap, Maar Victor Lammer doet dat ook. Die, uh, die drukken het geestelijk leven weg uit de hersenen. Gewoon één verdieping lager. En laten de geest onderduiken in de neuronen. Want dan zeggen ze... Uw hersenen, of uw brein, heeft al lang besloten voordat u... En mijn tegenwerping is: neuronen kunnen niks besluiten. En dat niet kunnen is een logisch niet kunnen. Het gaat om een begripsmatige verwarring. Dus een neuron kan geen besluiten nemen in de zin waarin een neuron ook niet kan paardrijden of snurken. En dikselaar behoort dan zoiets en dat vindt hij gewoon een flauwe grap. Maar hij begrijpt niet dat dat een belangrijke filosofische opmerking is. Maar de, de stelling is, en daar, is natuurlijk toch, daar hebben ze toch een punt... dat al die toevallige stofjes en stroompjes... De, of als je een wat kleinere frontaal kwap hebt... dan ben je een minder invoelend persoon. Als je iets veel van, van die stroompjes en stofjes hebt, dan, dan gaat het die kant op. Kortom, wij worden gemaakt, onze beslissingen worden gemaakt... door de hardware, door ons brein. Ja, ik denk ook niet dat ik daar... Daar kan ik absoluut niet aan tornen. Dat, dat staat als een paal boven water. Maar daarmee is nog steeds niet gezegd dat wij ons brein zijn. Als ik naast Dick Zwaap loop of naast Victor Lamme... en ik zeg ik heb verrek van de kiespijn... dan is het antwoord natuurlijk nooit... Ik begrijp niet waar je over zit te zeuren. Want er is alleen maar gesputter tussen neuronen. Kom op nou. De beleving kun je niet weghalen door, een, door, he, door, door met een analyse te komen. Kijk, wij bestaan allemaal uit moleculen. Mijn hond gelijkelijk met een stuk hout. Maar ik gooi het stuk hout zonder probleem op de haard. Maar mijn hond niet, hoewel die ook uit moleculen bestaat. En het wereldbeeld, als je dat consequent door zou trekken, dan zou je niet meer tegen je vriendinnetje zeggen ik ben zo verliefd. Maar dan zou je zeggen ik heb zoveel hormonen in mijn lijf die hier. Nee, je zou helemaal niet praten. Er is dan geen geestelijk leven. Je zou helemaal niet. Praten. Deze hele ontmoeting. We zitten hier met vier zielen in één kamer. Dat zou, volgens de neurosofen zou dat eigenlijk een klein beetje een. Uh, nee, We zitten hier gewoon. Hier zitten vier biochemische vaten vol met pruttelende. Dit is natuurlijk onzin. Is maar de ziel is wetenschappelijk niet te definiëren. Je kan niet zeggen, daar zit hij. Nee, dat nou, u daar, dat, daar heb ik bezwaar tegen. En dat in had, wat u zojuist gebruikt heb ik ook een bezwaar tegen. De ziel zit in het lichaam, niet zoals de man in de stoel... of de vrouw in het huis, of de fiets in de schuur. Het is een ander in. Je kunt zeggen, de, in de benen van Sven Kramer... Hè, daar zit een Olympische medaille. We dachten zelfs dat er twee in zaten. dat nou, bleek er één te zijn. Het is natuurlijk flauw om anatomisch naar die medaille te gaan zoeken. Dus je kijkt ook niet naar het Nederlands elftal... en zegt, kijk, daar gaat het teamgeest... Nee. En als je hem niet ziet, dan is die er niet. Nou, zoiets. Dus het is niet... Uh, dat is een merk... Dit is dus dat, dat uh, zeg maar, kwartetten met, uh, met begrippen... Waar, waar niet filosofen heel snel zichzelf op uh, de sloot in praten... zonder dat ze het in de gaten hebben. Maar het heeft ook consequenties. Want het lijkt een leuk filosofisch debat. Hebben wij een vrije wil. Maar uit uw boek blijkt dat, dat het uh, ook een aanklacht met reden is... omdat dit hardware denken, zoals ik het maar noem... ook echt gevolgen in onze leven heeft. Wat voor gevolgen zijn dat? Ik denk in de psychiatrie. Psychiaters die hebben de aanleiding van het wij zijn ons brein denken... Um, een vrij bewuste ontdekking gedaan van het feit dat zij... nu, nu hebben zij ook een orgaan hè, waarin ze kunnen uh, corrigeren kunnen optreden. Het hadden al die andere specialisten ook. Tot nog toe hadden ze dat niet. En ze zaten alleen maar tegen de ziel te praten. En nu hebben ze dan toch een ingang gevonden om ook met biochemie hun zeg maar, de geestelijke ellende tegemoet te treden. Overigens is dat natuurlijk niet helemaal onzin. We hebben goede antipsychotica. Er zijn goede angstremmers. Een bipolare stoornis is wel deel te behandelen met, uh, met pillen. En dus ik zeg niet dat psychofarmaca niet deugen. Maar ik zeg, en daar heb je het weer... als je denkt dat het daar alleen maar om gaat... dan maak je een afschuwelijke vergissing. En dat zien we ook, want, want hoeveel mensen slikken op dit moment in Nederland... Uh, ...pillen tegen depressie bijvoorbeeld? 850.000. Waarvan sommige artsen zeggen dat dat best wat minder zou kunnen. Sommigen hebben het echt nodig, maar anderen zouden nou, ervan af kunnen. Ik vind niet dat we moeten gaan ruzie maken over de antidepressiva... ...maar ik zal heel voorzichtig zeggen... ...dat is aangetoond dat ze helemaal niks doen. Nooit? In nee. geen enkel geval? Tuurlijk niet. Maar er zijn mensen die voelen zich een stuk beter. En, ja, en... Er zijn mensen die geloven dat hij de derde dag verrees. Maar nee, sorry, de antidepressiva... Ik vind, om, vind dat we daar niet over moeten beginnen. Maar het is een gevolg van het denken van de neurosoven... Zeker. die denken dat het allemaal in ons brein zit. En dat ja. wij ons brein zijn. Ja hoor, en dat kun je niet naar, dat, dat je niet naar Victor Lam of naar Dick Swaap schuiven. Dat is een beetje onzin. Er is een trend in ons denken hè, om op die manier de hersenen naar voren te halen... als zie je wel, als je daar iets in verandert... Hè, dan kun je het geestelijk leven ook gaan sturen. Een ander voorbeeld dat u noemt. Uh, uh, Dick Swaap was een van de mensen die als eerste ermee naar buiten kwam. Dat homoseksualiteit uh, traceerbaar was in het brein. Dat er een bepaald kapje is waaraan je uh, zou kunnen zien dat iemand homo is. U, u maakt daar bezwaar tegen om daar dan vervolgens iemands identiteit aan op te hangen. Nee, Le, nee ik maak daar geen bezwaar tegen. Want, kijk, Het gekke is, um, neurowetenschappers bekleden het brein met het gedrag wat ze aantreffen. Dus eerst heb je homoseksualiteit, eerst heb je een lastige puber. En dan kom je met het homokwapje of met een frontaalschors die niet is uitgerijpt. Nooit andersom. Dus die neurowetenschap heeft iets heel pleonastisch. Het staat steeds de trap op naar boven. Wat ze aan gedrag aantreffen, dat gaan ze neurologisch bevestigen. Andersom is namelijk onmogelijk. Je kunt nooit van een puber aantonen dat zijn gedrag niet klopt bij zijn brein. Dat, dat je dat, want dan ga je in het brein toch iets, iets vinden wat wel bij dat gedrag past. Dus want als dat iemand, gedrag is het primaat. Dus als iemand uh, een, een gelukkige homoseksuele relatie heeft, maar niet dat kwapje... dan ga je ook niet zeggen van, goh, er loopt iets helemaal mis. Nou, dat zou wel een merkwaardige opmerking zijn. En dat is, dat is in feite de fout die, die volgens u de, de neurologen maken. Ze, ze, ze trekken het te ver door. Nou ja, ik denk dat een mooi, dat, dat homokapje een leuke leuk illustratie van... wat ik dan noem hersenaanbidding. Het feit dat heel veel mensen zeggen, zie je wel, het klopt. Homoseksualiteit is dus inderdaad aangeboden. Je kan er niks aan doen, het zit in je hersenen. En dan denk ik van, shit, hadden we daar die neurofysiologie voor nodig? Dat wisten we al eeuwen. Heteroseksualiteit is niet iets waar je voor kunt kiezen. Homoseksualiteit ook niet. Kunt u deze strijd winnen van, van de neurologen? Want zij komen met uh, scans waarin blijkt van nou dit gebiedje gaat daarover, dit gebiedje gaat daarover. U komt met een vrij zacht beginsel, namelijk de ziel. Nee, die ziel is helemaal niet zacht. Die aardappelprijs vind je het zacht. Die is geestelijk. Democratie is geestelijk, Ab abstracte schilderkunst is geestelijk. Kom nou, je moet het niet, het, al die geestelijke concepten moet je niet alleen vastbinden aan de ziel. Want dan zit je heel gauw aan de christelijke traditie overleven van de dood. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik heb het over geest tegenover stof. Maar wat is, wat is dan geest? Geest is datgene waar, waar je nu je ogen op richt. Als je mij aankijkt, dat is geest. Maar ik, kijk je eigenlijk niet, naar, naar, nee. ik mag niet zeggen, ik kijk naar een hoopje DNA... wat, wat zich in cellen heeft genesteld en wat je, via eiwitten tot Bert Keizer is geworden. Je mag het gerust zeggen, maar dat toon je op geen enkele manier... Want je praat nooit met een brein, je praat met Bert Keizer. je praat met een geest. Maar Victor Lamme zal dat denk ik ook niet ontkennen. We hebben hem aan de telefoon overigens. Komt niet als een verrassing, denk ik. Victor Lamme is uh, hoogleraar uh, neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van het boek Wij zijn... Uh, nee, de vrije wil bestaat niet. Was het maar zo'n feest dat u... Wij zijn ons brein had geschreven, die is nog beter verkocht. Victor ja. Lamme, goedenavond. Uh, goedenavond. Uw stelling is al, al jaren, de vrije wil bestaat niet. Ja. Kunt u kort uitleggen waarom die vrije wil volgens u niet bestaat? Nou, kijk, Nou, Dat is natuurlijk een, uh, een samenvatting van een hele reeks experimentele bevindingen... die voortdurend laten zien dat mensen eigenlijk heel weinig inzicht hebben... in waarom ze dingen doen. Uh, dat mensen worden beïnvloed in de keuzes die ze maken... Door allerlei factoren waar ze zelf geen controle over hebben, waar ze zelfs geen weet van hebben, allerlei onbewuste beïnvloeding. Uh, en ook dat de motieven die mensen geven voor de keuzes die ze maken en het gedrag dat ze uitvoeren. Ja, vaak helemaal niet de werkelijke determinanten zijn van het gedrag. was dus ik daar een. Uh, er zijn allerlei voorbeelden van te geven wat ik zelf van een, een, een leuk onder, onderzoek vind. Wat gaat over. Ja, het beperkte inzicht dat we zelf hebben, het beperkte inzicht dat we hebben in de beslissingen die ons brein neemt. Het is een onderzoek waarbij uh, mensen die in Californië wonen, uh, alle informatie werd vertoond dat het verstandig is om zonnebrandcrème te gebruiken. nou, Dus de, als, je dat, als je dat niet insmeert dan krijg je bijvoorbeeld huidkanker en uh, je huidverhalen van en dat soort informatie kregen mensen te zien terwijl ze in de hersenscanner lagen. En vervolgens werd aan die mensen gevraagd, nou wat, is nou, wat vind je daar nou van? Wat is je intentie nu? En dus ga je dat nu gebruiken of ga je dat nu niet gebruiken? Nou, er zijn er zoveel mensen die zeggen, ja, dat ga ik zeker doen. En andere mensen die zeggen, nou, ik denk het eigenlijk niet. Uh, en vervolgens dachten die mensen dat het experiment afgelopen was en werden ze naar huis gestuurd. Overigens met een paar flessen van het spul. Nou, een week later werd aan die mensen gevraagd, wat heb je nou uiteindelijk gedaan? Nou, dan zie je iets wat je heel vaak ziet in dat soort situaties. En dat is dat wat mensen van tevoren zeggen over hun gedrag helemaal niet strookt met wat ze werkelijk doen. Heel, dus sommige mensen die hadden gezegd: Ja, dat ga ik gebruiken, die hadden ze helemaal niet gedaan. Maar ook omgekeerd, mensen die hadden gezegd: Nee, dat denk ik niet. Die hadden het misschien juist wel gedaan. Er was ge eigenlijk een, een, een, geen enkele of een hele lage correlatie tussen wat mensen van tevoren zeggen en wat ze uiteindelijk doen. En wat zegt dat? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat zie je, dus, dat, dat zie je eigenlijk terug in allerlei gedrag. We kennen bijvoorbeeld ook het consumentenvertrouwen. Uh, en er wordt aan mensen gevraagd, denk je dat je nog geld uit gaat geven? Nou, er is al 10.000 keer aangetoond dat consumentenvertrouwen alleen maar iets zegt over besteding in het verleden. en Niks over besteding in de toekomst. Maar dat onze daden niet altijd zijn wat wij eigenlijk willen. Dus dat wij al honderd jaar roepen dat we gaan stoppen met roken, morgen, ja. dat we gaan afvallen. Dat wil toch niet zeggen dat we geen vrije wil hebben? we zijn nou, gewoon sukkels het, het, die het ons er niet aardig, aanhouden. houden. Het aardige van het experiment waar ik net over had was dus dat die mensen die informatie kregen terwijl ze in de hersenscanner lagen en aan de hand van de van die, die informatie over dat het verstandig is om dat te gebruiken, nou, de impact daarvan op het brein kon je wel voorspellen wie het ging gebruiken en wie niet. En dat dus heeft, je kon eigenlijk al voordat iemand zelf tot een beslissing zei te zijn gekomen kon je ja. al in het brein zien wat er uit ging komen. Dus het brein had lang beslist voordat iemand zelf aan die beslissing toe was gekomen. Ja en in dit geval met was dan de, de vraag, de vraag wat dan zelf of, is. O, o, o, o, zoals experimenten van Libet, maar in dit geval dus al een week van tevoren. Dus dat brein nam dat met een beslissing. Dat ga ik doen of dus dat ga ik niet doen. Die beslissing kon je vervolgens dus op dat moment ook uitlezen vanuit dat brein. Alleen die mensen zelf die kwamen daar dus pas in de loop van de week achter. Dus, dus u liet... heeft het zo gezegd van uh, de vrije wil zit op een bankje... en kijkt toe hoe het brein uh, allang de beslissing heeft genomen. Ja. Een andere mooie vergelijking vond ik. Wij zijn als de woordvoerder, de persvoorlichter van een multinational... die achteraf de redenen aandraagt terwijl ons brein gewoon de beslissingen neemt. Ja, goed. Nou de laatste tijd noem ik het ook wel eens. Het is, het is eigenlijk niet zo vanmiddag een soort commentaar achteraf. Dus de laatste tijd noem ik het ook wel eens Smeets. Het is een soort commentator die inderdaad naar een wedstrijd kijkt en hij denkt en Smeets denkt wel dat hij invloed kan uitoefenen op die wedstrijd, maar dat is natuurlijk in dit geval een uh, duidelijke illusie. Wij zijn de commentatoren. Bert Keijzer. Waarom is dit slechte filosofie? Oh, wacht even. De laatste keer, Victor, dat jij iets zei over Smeets... was het nog iets scherper. Hij zei niet alleen dat Smeets denkt dat die wedstrijd kan winnen, maar hij weet niet eens waar het over gaat. Dus er ja. was nog even iets even iets scherper. Um, waarom is dit een slechte filosofie? Ja. Nou, wacht even. De, kunnen we even naar die vrije wil? Ja. Ik denk dat Victor aantoont dat we heel vaak geen idee hebben... waarom we iets doen. En dat lijkt me nou niet zo ingewikkeld. Ik heb daar nou niet zoveel moeite mee. Maar Victor zal zijn eigen werk, bijvoorbeeld... het experimenten en het opzetten van, um, van zo'n zo zonnebrandverhaal... en uh, het lezen van de scans en het uh, organiseren van al dit spul... Tot een uh, boek, hij zal zijn eigen werk moeten vrijwaren van zijn skepsis. Dus hij moet uit, zeg maar, die, uh, die automatische neurohap, waarin alles uh, onbewust over elkaar tuimelt... dan moet hij één eilandje moet hij droog houden, dan moet hij omhoog zien te takelen uit, uh, uit deze, uit deze derry. En uh, dat is natuurlijk heel erg, ja, dat is paradoxaal, maar dan zal hij één stuk hersenactiviteit, zal hij toch moeten verklaren als zijnde, ja, dat is geestelijk en dat is iets wat Victor Lammer regelt. Dat is lastig. Maar dat wil niet zeggen... Hij, ik denk dat hij betoogt dat de vrije wil tegenvalt. Dat het aantal situaties waarin wij weten wat we willen... en ook bewust een keuze maken dat ja, dat, dat tegenvalt. Volgens dat, mij, Victor maar, Lammer, zegt u gewoon dat het niet bestaat, toch? Ja, kijk, nou kijk, het is, kijk, dit is natuurlijk één experiment. Maar het is, het is natuurlijk een, een, een, en dat is inderdaad ook wat ik, waar, waar mijn, mijn boek dan inderdaad ook over gaat. Het, als je al die experimenten op elkaar stapelt, en nou, de invloed van genetische factoren, de invloed van omgevingsfactoren, de invloed van hoe we worden beïnvloed door wat andere mensen doen. Als je al die dingen op elkaar stapelt, zie ik gewoon. Ja, ik, ik, ik zie het nut van zo van de hypothese vrije wil niet in. Want dat is het natuurlijk in zin zit Het is een idee dat we ooit eens hebben gekregen, wij beschikken over vrije wil. Dat is. Een idee wat, ja, maar wacht, het, het nut van de hypothese, dat is toch de hele essentie van ons bestaan? Dat, dat maakt ons toch te, tot handelende, denkende wezens met een identiteit? Nou, kijk, uh, dat is dus, uh, het is een idee wat we hebben over wie we zijn. Maar of dat een correct idee is, ja goed, daar gaat de wetenschap dan over. En de wetenschap in dit geval constateert dat het een, een, een, een foutief of in ieder geval een, een nutteloos postulaat is. Omdat we hem niet kunnen traceren, omdat we niet kunnen zien waar het zetelt. Nou, dat, kijk, waar dat het zit, dat doet er verder niet zo heel veel toe. Het gaat er natuurlijk vooral om die combinatie van dit soort hersenexperimenten, maar het overigens ook psychologische experimenten, al die experimenten die dus voortdurend weer laten zien dat als je de hypothese toetst, van hebben mensen vrij wil, dat je voortdurend weer op de conclusie uitkomt, nou eigenlijk niet. Bert Keijzer reageer eens op, want, want nou ja, hij bestaat ik, dus gewoon niet wetenschappelijk. Nee, de, maar nogmaals, Victor zal zijn eigen werk moeten uitzonderen van deze sceptici's? En dat is natuurlijk heel raar. Waarom, zou er... Waarom moet ik mijn eigen werk uitzonderen? Ik begrijp het weer niet. Je gaat me niet vertellen dat jou, kijk, iemand die uit een raam valt, die hem laagzuist... die heeft niks te willen. Die kan de acties die voor hem liggen... die kan niet halverwege het vallen, kan hij niet zeggen... ik stop ermee. Dat kan niet. Dat is nou de aard van uit een raam vallen. Ja. Maar hè, en, en, en, jij, jij slaagt erin om bepaalde acties waarbij we dat niet zouden denken... slaag jij erin om te laten zien dat dat toch een beetje uit het raam vallerig is. Omdat mensen daar denken dat ze iets te willen hebben... en in feite klopt dat niet. En dat toon jij ook aan met hele elegante experimenten. En tuurlijk heb je daar gelijk in. Maar dit aantonen is een activiteit die daar buiten valt. Waarbij je wel een wil uitoefent... en wel degelijk een intentie formuleert... die je helemaal gaat uitkomen. Anders kun je nooit iets publiceren. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd nog nooit... Ook echt het zelfs maar het gevolg had dat. Uh, de manier waarop ik bijvoorbeeld in de carrière ben gerold. waar ik nu in, in, in gerold ben. en de redenen waarom ik de, bijvoorbeeld dat boek heb geschreven. of waarom ik nu hier bij jou aan de radio. Uh, uh, bij de radio met jou zit te, te praten. dat dat ook maar. Ja, dat ik daar ook maar iets van. zelfs maar een vorm van controle over had. Dus, dus Victor toch... Lamme volgt in het dagelijks leven. ook gewoon de stofjes en stroompjes die de weg wijzen? Nou ja, sterker nog, ik pas dat ook gewoon toe bijvoorbeeld. Uh, eh, toen ik mijn kinderen opvoedde, ik heb, ik heb zij altijd duidelijk voor ogen gehouden. Het interesseert mij helemaal niet wat jouw intentie was bij, wa bij wat je doet of hebt gedaan. Het gaat, het gaat mij puur om wat doet iemand nou eigenlijk en is dat bijvoorbeeld goed of slecht. En, dat is, en of, iemand of iemand dan wel of niet een bewuste gedachte had of een intentie of, of dat het uit wil was, dat vond ik verder niet zo boeiend. En dat vind ik ook nog steeds niet zo boeiend. Het gaat gewoon om de uitkomst en, en niet om, om wat je erin stopt. Maar je hebt je kinderen toch wel corrigerend geteden, Victor, hoop ik. Natuurlijk, maar van ah, okay, vanuit, ja, ja. laten we zeggen, een, een behavioristisch perspectief. Waarbij, ja, wat ik zeg, het, het motief dat mensen aangeven voor hun gedrag, dat vind ik verder niet zo interessant. En dat is bijvoorbeeld ook de reden, natu en natuurlijk ook het niet bestaan van de vrije wil vind ik bijvoorbeeld ook een reden om zoiets als, als toerekeningsvatbaarheid of met voorbedachte te dat soort elementen uit het strafrecht te willen schrappen. Want en we hebben toch ik... geen vrije wil, dus we moeten gewoon zeggen van, nou ja, jij bent inbreker, dus het is beter als je in een cel zit en wat jouw motieven zijn, maakt ons geen donder uit. Dat ook een betoog dat ik vaak hou. En het is, uh, dat, dat vind ik een onzinnig onderscheid. Kijk, daar heeft natuurlijk de rechtspraak heeft ooit eens, heeft ooit eens een, een begrip geleend van de psychologie. Namelijk het idee dat wij ons gedrag aansturen met voorbedachte raders. Nou, is, dat blijkt nu een verkeerd idee. Dus dan zou ik tegen de rechtspraak willen zeggen. Nou, geef even terug dat concept. En dan mogen jullie even opnieuw bepalen wat rechtvaardig of goede, of goede rechtspraak is. Victor Lammer, voor dit moment bedankt u. heeft andere verplichtingen. Dus ik wens u nog een, een goede avond. Wij gaan nog even door over, uh, over dit onderwerp met Bert Keijzer hier in de studio. Maar ik zei ook al eerder, we hebben meer gasten. Floris de Lange zit hier in de studio, hersenonderzoeker. Uh, Floris, uh, jij werkt aan het Donners Instituut in, in Nijmegen. We hebben jou uitgenodigd om eens wat nader te, gewoon te kijken naar de praktijk. Hè, wat doen die neurosoven, zoals Bert Keizer ze noemt, uh, nou eigenlijk? En een van de uh, dingen waar je nu onderzoek naar doet, is, is onze waarneming. Ja, klopt. Ja. Dus hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe onderzoek je onze waarneming? Nou, we hebben natuurlijk... Uh, er is een enorme revolutie geweest in de laatste 10, 20 jaar... in de mogelijkheden die we hebben om naar de hersenen te kijken. Om eigenlijk niet meer zoals de oude behavioristen... alleen maar te kijken naar gedrag. Want vroeger was het, dan heette het het mysterieuze orgaan... Of de, of, of de grijze drap of dat soort dingen. Want to, toen wisten we er gewoon helemaal geen donder van. Ja, exact. Het was, uh, op zijn best konden we wat elektroden op het hoofd plaatsen... Overigens ook heel nuttig, maar het bleef toch vrij uh, een black box in feite. En wat nou precies de relatie was tussen ons gedrag en wat er aan de binnenkant van de motorkap gebeurde, dat bleef een beetje gokken in feite. En na de laatste twintig jaar is het vooral bij mensen heel erg uh, steeds beter mogelijk geworden om, uh, om die processen echt te ontleden en om precies van het begin tot het einde van welk proces dan ook... ik ben zelf dan vandaag geïnteresseerd in waarneming... om te kijken hoe dat nou exact uh, ja, in zijn werk zit. En dat is fascinerend, want ik kan nooit zien wat jij ziet... en jij ook niet zien wat ik zie. Dus, dus als ik rood zie, zie jij misschien wel paars... en omdat we toevallig allebei denken dat het rood is... komen we dan maar op hetzelfde uit. Ja, nee, dat is waar. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen bagage. En uh, ja, dat is ook eigenlijk een van de belangrijke punten van het onderzoek. Wat ik interessant vind: om te kijken hoe die bagage uh, ervoor zorgt dat we, ja, hoe we uiteindelijk de wereld waarnemen. Dus inderdaad, als jij. Uh, al heel vaak ergens geweest bent, en een heel, dan zal je op een andere manier naar die situatie kijken. Of dan ben, neem je de wereld eigenlijk anders waar dan iemand die daar bijvoorbeeld minder ervaring mee heeft. Ons geheugen speelt een rol in onze waarneming. Ja, exact. En andersom natuurlijk. Hoe ja. onderzoek je dat? Hoe kom je bij zo'n conclusie? Nou, wat ik, uh, ja, wat ik voornamelijk doe is uh, onderzoek waarbij ik ofwel kijk... naar de elektrische stroompjes in het brein op verschillende gebieden. Waarbij je dan bijvoorbeeld bepaalde plaatjes aan proefpersonen kan laten zien. En je kunt dan, uh, je kunt dan eigenlijk heel mooi zien op welke plekken... Of wat voor een soort van, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen: wat voor een reis die informatie maakt door het brein, en hoe dan uiteindelijk een bepaald percept wordt waargenomen. En wat dan, ja, wat dan eigenlijk een van de, de laatste tien jaar steeds duidelijker wordt, is dat er een, uh, gebieden zijn die bewijs aandragen voor een bepaald percept. Zou je kunnen zeggen: bijvoorbeeld, ik zie een gezicht. En dat bewijs wordt geïntegreerd in andere gebieden van het, uh, van het brein. En als die integratie een bepaald niveau heeft bereikt, dat is eigenlijk het moment waarop je dan kunt zeggen van... ja, ik zie een gezicht en dan word je bewust van die... Uh, dus je zet, je, zet, je zet een kap op iemands hoofd? Ja, exact. Nou, je, er zijn meerdere kappen. Uh, je kunt, uh, ja, een heel populaire methode tegenwoordig is uh, natuurlijk functionele MRI. Ook een apparaat dat veel in de... In het ziekenhuis gebruikt wordt. Uh, daar wordt het voornamelijk gebruikt om anatomische plaatjes te maken. Dus te kijken naar nou, hoe ziet iemands hersenen er nou uit. Dat is eigenlijk ook het soort onderzoek wat Dick Zwaap veel heeft gedaan. Dus anatomie. Maar je kunt, er ook, uh, je kunt het ook in actie zetten, in feite. Waardoor je dus kunt kijken naar de hersenactiviteit. Wat over de ligt erop en, en welke gebiedjes zijn nu bezig? En dan laat je iemand. Waarnemen, kijken mm -hmm. naar dingen en dan kun je dus zien aan dat brein dat je soms echt iets ziet, maar dat het soms ook gewoon je geheugen is, die als het ware een dia aan je voorschotelt. Ja, of wat je kunt doen is. Uh, nou, als het een dia zou zijn. Want dat is natuurlijk een beetje. De, sommige mensen hebben die metafoor van een camera. En als dat het geval zou zijn, zou je eigenlijk verwachten. dat uh, wanneer je zo'n plaatje ook laat zien. of op welk moment. of met welke voorkennis ook. dat het in feite een soort dezelfde. dezelfde uh, activiteit in het brein opwekt. Maar dat blijkt dus volledig niet het geval te zijn. Dat is veel meer zo dat het een uh, soort hypothese is. die het brein al heeft voordat je het plaatje ziet. Dus de verwachting uh, uh, snelt de daadwerkelijke waarneming vooruit? Ja, exact. Ja. Dus als ik naar, naar Hilversum toe rijd, een route die ik vaak afleg dan Zie ik eigenlijk heel veel zoals ik denk dat het erbij ligt, zoals het er gisteren bij ligt, lag en en pas als er iets veranderd is, dan dan komt mijn waarneming in actie, ja, exact. Ja, dat maakt het natuurlijk ook zo ontzettend snel. Proces uh, als wij voortdurend alles zouden vanuit uh, from scratch, zoals engels zeggen, moeten uh, construeren, dan zouden we ja voor, voor heel lang nodig hebben om iedere situatie te begrijpen. Dus juist omdat we al zoveel weten, vinkt het brein eigenlijk voortdurend af. Oké, okay, dit snap ik, dit snap ik, dit is ongeveer wat ik verwacht. En alleen als er dan inderdaad opeens een wegomlegging is, of er is totaal anders uh, wat je niet verwacht, dan komt het brein in actie, zou ik kunnen zeggen. Bert Keizer kijkt inmiddels uh, met een gezicht alsof ik heb voorgesteld om een mooie wandeling door Leipzig uh, te maken of zoiets. Um, waarom, waarom heb jij hier iets tegen? Want, want hieruit je je blijkt ons, ons um, slimme bewustzijn. Maar dit is, dus, dit is dus de hersenen bekleden met wat we weten. Ja, Heb je? uit. Nou, hij moet bij alles wat hij waarneemt in termen van neuronale activiteit... of toegenomen doorbloeding bloedingen van groepjes neuronen op zo'n functionele MRI... Um, dat moet je altijd relateren aan, aan de vraag van de breinbezitter. Wat gaat er nu door je heen? Hij kan nooit jouw brein scannen en zeggen... oh, hij denkt nou, aan zijn moeder. Van je lang zal ze leven niet. Je hebt het al het... meer kennis nodig. Je moet al... Nee, niet meer. het is geen kwantitatief probleem dit. Kijk, het is niet zo dat je aan de hand van een scan kunt zien wat er door iemand heen gaat. Nou, dat kun je wel. Ja, tegenwoordig is het ja, als goed je, mogelijk. Als je, wacht ja. even, als je een brein bekleed hebt met beleving... dan kun je de beleving die je erin gestopt hebt... die kun je eruit halen. Maar als je mijn, mijn motor waar mijn mobiliteit zit opgeborgen... Uh, bij jou zit Hinkelen, waar bij mij lopen zit. He, dus dan kijk jij met zijn breinkaart kijk jij naar mijn brein... en dan zeg je, hoe kijk, ze denkt aan Hinkelen ik dacht aan lopen. Je kunt nooit exact, uit een, nooit exact uit een scan lezen wat er door iemand heen gaat. Dat is wel de illusie die, zo, die we hebben. Er was leuke, dat is geen uh, kwantitatief probleem. Er was een leuke proef, daar hadden ze uh, politici laten kijken... naar plaatjes van collega-politici. En dan lieten ze ook kijken naar uh, verkeersongelukken... en andere rampzalige gebeurtenissen. En dan konden ze erachter komen hoe iemand werkelijk over de ander dacht. Dat is een fantastisch voorbeeld. En wat je nu doet is, je neemt een minuscuul aspect van een panorama... En dat is heel erg uitgebreid. En je onderschat het panorama en je overschat het aspect van de scan. Natuurlijk, Ronald Plasterk hebben ze in een scanner geschoven in het AMC. En toen kwamen ze erachter dat hij eigenlijk niks met, uh, met kok had. Maar dat kunnen ze alleen maar in het zeg maar in de context van een gigantische hoeveelheid informatie over Ronald Plasterk de wetenschapper de P van de A wiens brein we nu de scanner inschuiven en dan laat je hem eerst laat je hem uh, dus zodat uh, want... je weet wie hij is en ja, dat natuurlijk. hij een collega en, en, is en... en als hij dan reageert op een foto van Kok met uh, precies dezelfde reactie die ik krijgt bij een verkeersongeluk... dan weet je helemaal ja, wat kok niet. Zou je Jij ooit, Floris de Lange, zo ver kunnen komen... dat je gewoon een willekeurige brein zonder enige voorkennis... in een uh, scanner he, ziet of een plaatje ervan... en dat je zegt, oh, dat is Plasterk die aan kok denkt? Nou, ik denk dat dat lastig is. Maar inderdaad juist omdat ieder brein anders is. En ieder brein is gevormd door, uh, ja, door de enorme interactie die hij heeft gehad. Alle ervaringen worden natuurlijk opgeslagen, dus daarmee... Uh, als ik een enorme database zou maken van, uh, van wat bij mij allemaal in mijn brein omgaat... dan kan dat natuurlijk niet één op één naar Bert Keizer vertaald maar, maar worden. Maar dit, dit lijkt al een beetje het gelijk van Bert Keizer in zich te houden. Nee, totaal niet. Nee, het, is, uh, <lacht> het, het, het, blijft, het blijft natuurlijk nog steeds zo... dat zowel bij mij als bij Bert Keizer alles volledig verklaard kan worden... aan de hand van de, de, de interacties tussen de neuronen die we hebben... Uh, het feit dat, dat je daarvoor eerst onderzoek naar moet doen... hoe, als je dat vooraf nog niet hebt gedaan, hoe die interacties uh, werken... betekent niet dat, je, dat het daarmee dus geen nuttig uh, concept is. We gaan zo meteen verder praten over uh, de ziel en, en waar die dan moet zijn... en wat voor consequenties het al dan niet bestaan van die ziel in onze praktijk moet hebben. Maar eerst hebben we een uh, plaatje van Daniel Loewes. Kijk naar boven naar de sterren En het valt hem op Dat het eerst weer klaar is Wem het slimste weer haalt Hij begint het te herkennen Maar de reden staat blijf gissen Het is nog niet vast, Maar wem het slimste weer haalt Van lege naar hoge In een grote bogen. Van de madden naar de hemel, en dan weer terug en op nee. Van leren naar hoge, in een grote bogen. Van nu de madden naar de hemel, en dan weer terug en op nee. Ooit zat hij op een bankje, ver van huis, maar op de heide. Ontspoord kwam het hoort, de toekomst bijna knakt. Maar een rode ballon dreef hoopvol voorbij. Hij lachte aan die scène en naar het slimste weer hard. Van liggen naar hoge, in een grote bogen. Van de modder naar de hemel en naar weer terug en op nee. Van lege naar hoge in een grote bogen. Vanuit de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Alles komt omlaag, dat is de natuur. Maar voor naar boven komt er kracht bij kijken. En hij dat maar hebben, de beetje is al wat. Van daar hij het slimste weer haalt. Van liggen naar hoge in een grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel. En dan weer terug en op nee. Van liggen naar hoge in een grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel. En dan weer terug en op nee. Vanuit de madden naar de hemel. En dan weer terug en op nee. En dan weer terug en op nee. En dan weer terug en op nee. Daniel Lohus van Lege noor -Hogen. We zijn in gesprek met Bert Keijzer. Die heeft een boek geschreven, Waar blijft de ziel? En tegenover hem zitten Floris de Lange. En hoogleraar cognitiefilosofie Mark Slors. Die heeft ook een boek geschreven, Dat had je gedacht. Het boek is net uh, verschenen. Mark Slors, uh, ik heb u expres niet aan het woord gelaten. Want uh, volgens mij bent u de man die, die deze discussie... voor eens en voor altijd zal doen verdampen. Nou, dat hoop ik. <laughs> dat hoop ik. Want, uh, wa want ik zag u net al druk gebaren tijdens uh, het gesprek met Victor Lamme. Ja. Ja, nee, kijk, het probleem was dat um, uh, Victor Lammer, die, die illustreerde in wat hij zei, um, uh, precies heel goed wat, wat ik denk dat er fout is in zijn uh, denken. En volgens mij oh. zei het zelf al: um, hij identificeert ons handelende zelf met ons bewustzijn, met onze bewuste gedachten. En op het moment dat onze bewuste gedachten niet aan de touwtjes uh, trekken... op het moment dat ons gedrag bepaald wordt door onbewuste hersenprocessen... op het moment dat onze genen misschien op de een of andere manier in het spel zijn... en bepalen wat we doen, dan zegt hij dan bepalen wij zelf niet wat we doen. Dus met andere woorden, wij zelf. Wij, wij, de, dat zelf wat handelt, dat is ons bewustzijn. Dat is zijn grote, de grote achtergrondaanname achter... Al dat neurowetenschappelijke onderzoek dat zegt dat wij geen vrije wil hebben. De grote achtergrondaanname is, wij zijn ons bewustzijn. En dan denk ik, doe dan even een stap terug. En kijk gewoon naar hoe wij met elkaar omgaan in het dagelijks leven. Dus kijk naar Wesley Snyder die een geweldig doelpunt maakt in een split second. Daar komt geen... Geen, absoluut geen bewuste reflectie bij kijken. En dan zeg je niet opeens tegen Wesley Sneijder, nou, sorry Wesley, maar het was toch niet je eigen doelpunt. Het was je onbewuste die scoorde, want zo snel ben jij niet. Maar dat onbewuste, dat ben jij zelf ook. En Victor Lammer, die weet dat heel goed. Het enige, het enige waar Victor Lammer, denk ik, verschilt met een heel veel andere mensen... is dat hij denkt dat hij weet dat wij ook ons onbewuste zijn... en dat wij dat niet weten. Terwijl als je gewoon naar het dagelijks leven kijkt... dan zul je zien dat wij heel goed weten dat we allemaal... Kijk, wij zijn nu aan het praten bijvoorbeeld, hè? Ja. Met elkaar. We houden een, een gesprek met elkaar. Ik denk niet na, bewust, over de zinnen die ik nu uitspreek. Het flapt er allemaal uit. En ik hoor mezelf praten en ik denk, ja, dat wil ik zeggen. Dus dat wil ik zeggen. Dus echt, dat zijn mijn woorden. Terwijl er geen bewuste reflectie aan vooraf gaat, en dat gaat bij een heleboel van ons handelen uh, gaat dat zo. Dus wij zijn ook ons onbewuste Zoals en daar hebben soms. We geen thuis komt, voor nodig. Na een lange autorit, en denkt, wie, wie heeft me eigenlijk naar huis gereden? Dat ben ik, wel, dat ben ik zelf. Terwijl je zelf naar de muziek of de radio zat te luisteren, dat ben ik zelf. Het, het, de gedachte dat wij dat niet zouden zijn... die komt allemaal van het idee dat wij ons bewustzijn zijn. En dat idee dat heeft een lange geschiedenis. Dat komt uh, uiteindelijk bij een, een groepje 17e eeuwse filosofen vandaan. En de grootste daarvan is René Descartes. En die heeft ooit gedacht en gezegd dat dat zelf dat handelt... of dat ik dat handel, dat is ons bewustzijn. Wat dat ook mogen zijn, want dat weten we ook niet precies. Um, en op het moment dat die, dat bewustzijn dan vervolgens niet aan de taaltjes blijft te trekken... Hè, bij Victor Lammer of bij Dick Swapen... maar vooral bij, eigenlijk bij Benjamin Libet en mensen als Daniel Wachner... op het moment dat het bewustzijn niet aan de taaltjes trekt... dan zeggen ze dat we we niet vrij En dat komt omdat ze impliciet nog heel erg hangen aan het idee van de kat. Namelijk dat wij ons bewustzijn zijn... Terwijl ze zelf notabene laten zien dat dat niet klopt. Dus, ik zou zeggen... dus we, we noemen gewoon de som van al die stofjes, stroompjes, kwapjes... Uh, wat er allemaal bij komt kijken. De som van al die gebeurtenissen noemen wij gewoon onszelf. En dat is dan maar gewoon onze vrije wil. Nou, dat zelf is niet de Vrije <laughs> Maar dat noemen we onszelf, ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Dus dat, dat, die hele slogan van wij zijn ons brein... daar heb ik eigenlijk ook niet zo heel gek veel problemen mee. Ik weet niet precies wat er mij bedoeld wordt. Nee. Want ik heb ook vrienden, en dat hoort ook bij mijn identiteit. En ik heb ook een lichaam, dat hoort ook bij, bij wie ik ben. Maar die hersens die zijn heel erg belangrijk. En de, daar moeten we denk ik uh, niet heel erg uh, problematisch over doen. Maar, maar laten we dan eens naar een heel praktisch probleem gaan. Er was een man die had uh, vrij ernstige Parkinson. Die, die kreeg op een gegeven moment... een een soort uh, chip in zijn hoofd om de klachten te verminderen. Er is ja. ook nog een ander voorbeeld bekend van iemand... die was zeer ernstig depressief en die, die kreeg uh, medicatie. Maar uiteindelijk veranderde dat hun gedrag. Ja. Van de een op de andere dag ja. werden zij van ontzettend vriendelijke... leuke echtgenoten, aardige ja. buurman, goede collega... werden het op wat voor manier dan ook hufters. Ja. Ja, een dan een kun je je afvragen, voorbeeld. is dat iemand zelf of is dat zijn brein? Of zijn het die pillen? Daar hebben we toch een probleem. En waarom is het niet allemaal hetzelfde? Waar, waar, waarom? Kijk, wij zo'n zo concept als zelf, of zo'n concept als bewustzijn of identiteit, is natuurlijk een concept wat gewoon in een praktijk functioneert. En je moet niet denken dat een zelf een ding is. Een zelf is geen ding. Dus wij. Dus er is naast. Dat is ook een beetje het probleem wat ik heb met, met Bert's woord van de ziel. Hè, want dat lijkt, hoewel ik weet dat we, denk ik eens zijn over hoe dat echt in elkaar zit. Die ziel die lijkt te suggereren dat daar nog iets buiten is. En dan heb je opeens een probleem als pillen iets lijken te doen... of als chips iets lijken te doen. Een nog beter voorbeeld is deep brain stimulation... waarbij uh, uh, bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen uh, worden behandeld... Hè? ook compulsieve stoornissen bijvoorbeeld... En dat werkt onvoorstelbaar goed. Hè? Dus dan stop je, je um, um, elektrodes diep in het brein. En uh, dan, dan regel je dat een beetje af. En dan verandert iemand's, eh, bijvoorbeeld iemands angststoornis... verdwijnt echt heel erg. Ja, is dat iemand zelf? Ja of nee? Maar het gaat om verantwoordelijkheid. Kun je, ja. kun je iemand verantwoordelijk stellen voor zijn daden... wat de uiterste consequentie van een vrije wil zou moeten zijn? Ja. Wanneer die daden worden veroorzaakt... omdat dat het pacemaker of zijn medicijnen het verkeerde effect hebben? Ehm... Um... Met een pacemakertje is dat misschien een heel lastige kwestie. Maar ik wil even twee dingen uitkijken. Ik denk dat we ontzettend moeten uitkijken om verantwoordelijkheid... wat een verschrikkelijk belangrijk begrip is natuurlijk... Hè, als het gaat om ons juridische systeem bijvoorbeeld... Uh, om verantwoordelijkheid een soort metafysische... of wetenschappelijke basis te willen geven. Ik denk verantwoordelijkheid is uiteindelijk... uiteindelijk een maatschappelijk concept. Dus wij als maatschappij moeten gaan bepalen... of wij een, een misfunctionerend of een verkeerd functionerend pacemaker... Uh, nog wel of niet tot de verantwoordelijkheid moeten gaan rekenen. Ik denk wel dat we ons als maatschappij moeten laten informeren... door bijvoorbeeld wetenschappers als uh, Victor Lamme of als uh, Dick Swaap. En als wij leren dat je bepaalde handelingen gewoon als, weet ik veel, als kleptomaan niet kan laten... Nou, dan moet je daar misschien een andere houding ten aanzien van ontwikkelen... Hè, als maatschappij. Maar het blijft een maatschappelijke kwestie. Het is niet zo dat we wetenschappelijk kunnen bepalen... Uh, uh, of je wel of niet verantwoordelijk bent. Uh, al, elk handelen komt altijd uit je hersens voort. Dus het hele idee van my brain made me do it, om het maar zo te zeggen... Uh, dat is een waanzinnig idee. Elk, elk handelen komt altijd uit je brain voort. Dus het is niet of ik doe het of mijn hersens doen het. Bert Keizer, reageer eens. Nou, ik wil even iets terugzeggen over die uh, ziel... Mijn, ja. grondstelling, nou, mijn grondstelling, sorry, dat klinkt nou... Maar ik herhaal dan maar wat iedereen zegt. Ja. Een beschadigd brein betekent een beschadigde ziel. Maar jij zegt, ja. doe nou die ziel niet... want dat heeft een aantal associaties die ja. verwarring oproepen. Ja, precies, nee, het, het werkt, okay. verwarring. Ja, het okay, werkt okay. verwarring. Wat is er tegen ver... het woord Ziel? Nou, omdat je dan toch heel gauw terechtkomt in... en dat uh, bedoelt Mark met die, die Cartesiaanse voorziening. Dus dat is die kennende ziel, of die platonische ziel... die heel erg intellectueel is, hè, die zich kennend op de wereld richt... en zich al kennend zeg maar, los kan scheuren van de stof enzovoorts. En dat is inderdaad een vervelende associatie... maar ik roep het steeds omdat ik vind dat... voor zover de geest voor de bijl gaat hè, in het brein... en dat is wel waar we over zitten te praten... gaat de ziel ook voor de bijl. Dus ik wil niet dat mensen... Wat mij wel eens overkomt als ik hier over praat voor een zaal... dat mensen zeggen van... Ja, maar u hebt het over persoon en geest en psyche... maar daarachter zit de ziel. En mijn antwoord is dan altijd... Ja, en daarachter parkeer ik mijn Volvo... want daar is de ruimte zat... Uh, ik wil zeggen dat borduren met ruimtelijke voorstedselen in, in dit soort uh, ja. regio, dat heeft geen enkele zin. Ja. Maar die geest gaat maar goed, niet voor, uh, laten we over de geest praten hoor. Dat vind de, ik uh, de geest in plaats van ziel. Uh, ik vind het Prima. Ik dat maar het die dan... gaat ook niet voor de bijl op het moment dat je zegt dat die geest uit de hersens voortkomt. Nee, gaat water voor de bijl op het moment dat je ontdekt hebt dat water eigenlijk H2O is. Nee, dan blijft water nog steeds doorzichtig spul wat je kan drinken en waar je mee kunt wassen. Maar dan uh, hebben jullie de deur misschien wel geopend... daar moeten we straks maar even over gaan praten... Uh, naar het leven na de dood. En daar hebben wij een reportage <lacht> over. Want er zijn dus mensen die, die, ja, die willen de dood overwinnen. documentairfotograaf Daan Paans die is daardoor gefascineerd. En dat bracht hem bij de Amerikaanse Crenotics Institute. En daar liggen zo'n 130 overledenen bevroren te zijn wachtend op hun moment van wederopstanding. Nou, Daan Paans en dat is de fotograaf en Henry Stuurman... die zelf ook wil bewaard worden, die zijn geïnterviewd door Gerda Bosman. Het Verjonigse Instituut is uh, net buiten de Detroit... En eigenlijk op een industrieterrein. Dus dat was totaal niet wat ik verwachtte van zo'n plek. Ik denk het zal ook wel heel erg afgeschermd liggen, et cetera. Uh, dat was niet het geval. Um, nou, uh, eenmaal daarbinnen was het wel echt gelijk een, een soort wereldje waar je in dook. Het begon al gelijk met, het, uh, met de wachtkamer waar een hele serie portretten hing van uh, mensen die al ingevroren lagen. En uh, na, daarna kwam je dus eigenlijk in de, de main room... in de, de hal waar de cryostats staan. Dus waar de mensen in uh, opgeslagen liggen. Jij noemt dat cryostats? Maar... Ja. Uh, ja, dat is de officiële term ervoor. Het zijn eigenlijk een soort... Ja, je moet het zien als een soort kokers... Uh, waar, waarin acht mensen uh, zeg maar hangend zijn opgeslagen per koker. En dan uh, staan daar een hele rij zeg maar, met, uh, van dat soort buizen. En... Um, ja, ik denk heel veel populaire media laten, uh, laten een beeld zien van een soort science fiction plek. Maar dat is het dan weer totaal niet. Het zijn wel gewoon, ja, je ziet gewoon een hele rij met witte buizen staan bij wijze van spreken. Er is niks van menselijkheid meer in te zien. Ook. Jij bent cryonaut. kan je me uitleggen wat dat is? Uh, dat betekent dat ik een contract heb om uh, na mijn overlijden te laten invriezen in de hoop dat uh, men met toekomstige medische technologie... Men, uh, mij wellicht weer tot uh, leven kan wekken. Als dat mogelijk wordt, dan, uh, dan lijkt het me het meest waarschijnlijk... in de orde van een paar honderd jaar dat dat duurt... voordat die technologie er is. Ik geloof niet in de ziel als een soort geestelijke, spirituele materie. Iets wat echt reëel bestaat, los van de materie. He, dus ik geloof, ik ben materialist... dus ik geloof dat je bewustzijn, je, je, je geest... of je kan het eventueel wel ziel noemen... He, maar, maar je ervaring van dat je bewust bent van jezelf... dat dat veroorzaakt wordt door je hersenstructuur. En uh, ja, dat, dat stopt dan tijdelijk dat bewustzijn... of dat die bezieling, zo zou je het kunnen noemen... dat stopt dan op het moment dat je in, in een diepe coma bent... of op het moment dat je wordt ingevoerd. En, uh, en dat gaat dan weer verder op het moment dat het mogelijk zou worden je weer uh, tot leven te wekken. Dus je, ligt dan, je hangt dan een paar honderd jaar op de kop tussen mensen die eenzelfde idee of hoop koesteren? Uh, ja, inderdaad. Je hebt er ook een foto van gemaakt. Het is allemaal helemaal wit. Mm -hmm. heeft, heeft dat niet een bepaalde uitstraling? Voelt het als een... Als een... Kerkhof, ben je je bewust van al die mensen die in die cilinders zitten? Ja, dat had ik eigenlijk wel inderdaad. Ja, de vergelijking met een kerkhof vind ik wel heel mooi. Daar voel je inderdaad ook van, hier, worden, hier liggen nog lichamen. En uh, ik zelf uh, geloof niet direct dat de, dat de wetenschap zo ver zal komen. Dus voor mij was het in zekere zin nog steeds een kerkhof. En uh, bijvoorbeeld dingen als uh, een bak met nummertjes die er stond... waar dan uh, bloemen ingezet kunnen worden door nabestaanden... Uh, ...geeft natuurlijk ook wel weer aan dat het dat dat ook zelfs een plek om te rouwen was. Uh, wat, wat ik wel uh, bijzonder vond daaraan. Yeah. Je wordt wakker in een nieuwe wereld. Denk je dan niet dat je deze wereld gaat missen? Um, ja, vooral, vooral de mensen die er niet meer zijn. Hè. Dat, uh, de, de, hoe de wereld er nu uitziet, dat, uh, ja, dat heb ik nu wel gezien. Dat, uh, dan vind ik het wel interessant om de wereld van de toekomst te zien... He, en wat, hoe ziet hij eruit, wat voor technologieën zijn er, et cetera... maar vooral de mensen die er dan niet meer zijn... de mensen die ik gekend heb, mijn vrienden en familie... die zich niet hebben laten invriezen en die niet uh, weer, weer leven in de toekomst... Uh, die zal ik uh, zeker missen. Want die mensen die hebben niet definitief afscheid genomen van de, de, de aardse wereld... want mm -hmm. ze laten zich invriezen met de hoop... dat ze weer terug kunnen komen in een andere tijd... maar ze moeten natuurlijk wel afscheid nemen van de mensen om hen heen... Ja, dat klopt ja. En de mensen uh, om hen heen zullen het vaak ook niet eens zijn, denk ik, met hun uh, beslissing Of geloven daar vaak ook niet in, denk ik. Dus voor die mensen is dit dan nog steeds uh, een begaafplaats. Als het lukt zeg maar, dat na het invriezen dus uh, weer tot leven komen... dan zie ik het gewoon uh, niet zozeer als een tweede leven... maar meer als dat je een soort lange komen hebt gehad en daarna weer verder leeft. Want het is natuurlijk de bedoeling dat je hersenstructuren... dat die tijdens het ingevoeren uh, zijn, dat die bewaard blijven. En dat als je dan weer wakker wordt dat je dan echt uh, ja, precies hetzelfde geheugen hebt... Uh, van het moment dat je werd ingevoerd en dat je dan eigenlijk verder leeft... Dan is het voor mij net alsof het gewoon gisteren gebeurd is, alsof het gisteren 2012 was. En, en, en, en dan leef ik gewoon weer verder op het moment waar ik gebleven ben eigenlijk. Ik snap dat dat gevoelsmatig dan gisteren is, maar de wereld om je heen is niet gisteren. Die is totaal veranderd. Ze zijn zelfs in staat om jou weer tot leven te wekken. Uh, ja, dat, dat loopt. Dus dat, uh, dat wordt dan wel eens gevraagd. Van, nou ja, vind, vind je dat uh, dan wel de moeite waard? Is dat niet, dan niet erg? want dan heb je een hele nieuwe wereld en dan moet je aan wennen... en, en, en uh, de wereld die je kent is er niet meer. En, maar dan denk ik van ja, dat vind ik juist een, een, een pluspunt. Dat, uh, dat, is juist, dat zou juist heel interessant zijn om die kans te krijgen... om de wereld van de toekomst uh, mee te maken. En als mens ben je gewoon heel flexibel... en kun je best wel leren je aan te passen. Wat me aan het Quarionics Instituut enorm fascineert... En uh, met deze techniek denkt de mens dus onsterfelijk te worden. Maar er zit ook iets, uh, uh, iets geknutseld uh, aan, aan de plek, zeg maar. Omdat uh, bijvoorbeeld in ziekenhuizen zijn uh, al die producten... het zijn massaproducten en dat is dit natuurlijk niet. En uh, dat voel je er ook heel erg in terug. Sommige delen zien er wel redelijk high-tech uit... maar sommige delen zien er heel gedateerd ook uit. Het is tenslotte ook in de jaren zeventig begonnen. Dus uh, dat is ook terug te zien aan uh, sommige dingen daar. Kan je je voorstellen dat sommige mensen het zien als een geloof? Um, dat wordt wel eens uh, gezegd. Uh, en sommige die praten er ook over alsof het een soort geloof is. Alsof het al bijna zeker is dat het gaat werken. Maar voor mij is het niet een, een geloof, het is een, een gok. En ik denk, er is een kans dat het werkt. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat het gaat werken. Het is gewoon een speculatie dat het uh, wellicht mogelijk is in de toekomst. Maar die kans die acht je wel zo groot dat je er in wil investeren. Ja, dat, dat wel. Het is wel groot genoeg. Kijk, als ik zou denken... de kansen zijn op 10.000, dan zou het weinig zin hebben. Uiteindelijk kost het me... Hè, ik financier dat via een levensverzekering. Het kost mij ongeveer 100 euro per maand. Uh, nou ja, dat is een bedrag wat ik kan betalen. Maar het is ook niet niks. En het zou zonde zijn om dat weg te gooien... In iets uh, wat, wat heel onwaarschijnlijk is. Dus ik geloof wel dat er een, een redelijke kans is van... van... Ja, minstens 1%, uh, Misschien 10%. En uh, ja, denk je dat je je nog zal herinneren dat wij hier op de bank zitten? Als het lukt, dan is die kans groot dat, het, uh, dat ik dat dan wel herinner, ja. Als ik uh, over 300 jaar uh, weer, weer verder leef, ja... Verslaggever Gerda Bosman in gesprek met fotograaf Daan Paans en Krijonout Henry Stuurman. Bert Keijzer zit hier in de studio samen met Mark Slors en Floris de Lange. Bert Keijzer is filosoof, de andere twee zijn uh, respectievelijk neurowetenschapper en uh, cognitiefilosoof. Bert Keijzer, ja, gaat de deur open naar uh, de ziel en het eeuwig leven en, en de reïncarnatie wanneer we weer aanvaarden dat er een ziel is? Nee, nee, nee. Heb je het even die van u? Nee, wij, wij aanvaarden. Nee, wij, wij constateren ook de manier waarop je zit. Dat er zoiets is als geestelijk leven. naast, zeg maar, stoffelijke aanwezigheid. Er is een verschil tussen een tafel en een, uh, en een kat. Je kunt de tafel schoppen als je eraan bezit, maar je gaat die, uh, die tafel een uur later geen eten geven. En je kunt je kat ook wel schoppen als die lastig is. maar je hebt toch het idee dat er in de tafel iets niet zit. wat in de kat wel aanwezig is. Daarom heeft schoppen heeft wel zin bij die kat en niet bij die tafel. Ik heb bij uw betoog het idee dat, dat, dat het. Eigenlijk het heruitvinden is van hoe we het al eeuwen doen. Gewoon als mensen met elkaar omgaan en elkaar als personen zien. Ja, want wij slagen er al eeuwen in om te constateren dat iemand bijvoorbeeld niet helemaal te rekening zetbaar is, of uh, krankzinnig of dement. En toen hadden we nog nooit van de neuronen gehoord. En toen wisten we dat ook. Dus, dus we hebben die, die hersenwetenschappers voor het oordeel over ons zijn niet nodig. Ik heb het hier dat ze ons nooit iets nieuws vertellen over de mens. Is hij uh, nostalgisch, Floris de Lange? Ja, ik denk, van wel, ik denk dat er ontzettend veel nieuwe dingen zijn te weten gekomen... dankzij de hersenwetenschappen. Om maar iets te noemen, uh, eeuwen geleden dachten mensen... Uh, dat een hele hoop zaken eigenlijk door de goden kwamen... dat bliksem door de dondergod kwam... en dat ook het gedrag door mensen gestuurd werd door de goden. En ik vind dit daar eigenlijk ook een beetje nog naar, uh, naar ruiken. We, we, we komen er steeds meer achter... wat, uh, op welke manier, ons gedrag in elkaar zit. We, ja, we ontrafelen eigenlijk de machine. En daarmee raakt het uh, onttoverd. Maar, maar hoe moet het dan met uh, dingen als schuld en verantwoordelijkheid? Want er zijn begrippen waar je als hersenwetenschapper toch moeilijk iets aan kan doen. Je kan moeilijk zeggen, nee, het is geen moordenaar... het is iemand met een te kleine frontaal kwap. Ja, nee, dat is een interessante vraag. Want dat raakt inderdaad ook aan wat Mark Los eerder zei. Van dat is een maatschappelijke vraag. Ik denk dat dat niet alleen een maatschappelijke vraag is. Uh, het wordt ook steeds duidelijker... Uh, dat cognitieve controle uh, een belangrijke determinant... van in hoeverre iemand zijn impulsen kan onderdrukken... en dat dus uh, wel of niet die moord zal plegen... wel of niet die diefstal zal, uh, zal plegen. Het uh, wordt steeds duidelijker hoe dat uh, uh, neuraal geïmplementeerd is. Dus wat voor een interactie tussen welke systemen dat is... en hoe dat misgaat bij mensen bij, uh, die een gebrek hebben aan cognitieve controle. Dus door te kijken naar iemands brein... Uh, kun je dan wellicht op een objectieve en preciezere manier vaststellen... of uh, ja, in welke mate iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn daden. In de denk. klassieke zin van toerekeningsvatbaar. Exact. Ja. Dat, dat betekent ook dat we uiteindelijk, maar slors, meerdere niveaus van denken hebben. Dat, dat, dat is misschien ook wel een fout die de neurowetenschappers maken. Dat ze gewoon zeggen, je hebt denken en je hebt niet denken. Maar wij denken natuurlijk op honderden termijnen... en, en we denken in termen als eigenlijk en misschien en... Ja. Ja, nee, dat is, uh, uh, dat is zo. Als ik, ik, als ik mag reageren op de twee ja. voorgaande sprekers... ik zou zeggen dat de waarheid ergens, ergens echt in het midden zit. Ik denk dat Bert gelijk heeft dat uh, wij, weten in, wij, wij weten heel veel over onszelf... zonder meteen naar de hersens te kijken. En die hersens die leggen voor een groot deel uit wat we eigenlijk al weten. Ze, weet, ze leggen het hoe uit van het wat, wat we eigenlijk al weten. We weten hoe we handelen, we weten wat we doen... en nu weten we vanwege de hersenwetenschappen... hoe onze handelingen, die we al lang kenden, tot stand komen. Maar ik denk niet dat het daarbij stopt. Ik denk dat we tegelijkertijd door die hersenwetenschappen... een heleboel nuances over onszelf um, bijleren. Dus eh, inderdaad, als het gaat om verantwoordelijkheid... Eh, dan op het moment dat je, dat je in de gaten hebt hoe dat zit met die cognitieve controle... dan leer je meer nuances bij. Een voorbeeld waar, waar we het net in de pauze even over hadden. Eh, op het moment dat ik eh, mijn kinderen nog te eten moest geven met een paplepeltje... Eh, deed ik onwillekeurig mijn mond daar, daarbij de hele tijd open. Dat was het moment waarop ik over spiegelneuroden begon te lezen. En opeens snapte ik hoe dat werkte. En ik snapte hoe ik zelf in elkaar zat, op een betere manier... dan dat ik dat zelf door alleen introspectie zou kunnen doen. Dus wij kunnen zonder meteen onze vrije wil op te geven... ontzettend veel leren door gewoon te kijken naar hoe ons eigen brein werkt. Ja, en dat is precies de insteek van mijn, van mijn boek. Um, uh, neurowetenschap zegt niks over vrije wil, denk ik. Dat is een concept wat, gewoon, wat, wat, wat daar buiten ligt. Maar ze leren heel veel over hoe wij, hoe wij zelf in elkaar zitten. En paradoxaal genoeg is het juist het onderzoek wat gebruikt wordt om aan te geven dat de vrije wil niet bestaat... waar we het meeste van kunnen leren over hoe wij zelf in elkaar zitten... als we nou maar het idee achter ons laten dat dat iets met vrije wil te maken heeft. En dan leer je een heel genuanceerd plaatje kennen over hoe wij in elkaar zitten... waarbij bewustzijn veel meer eigenlijk op afstand staat van een, van een onbewust handelend... Ik of zelf of hoe je dat ook zou willen noemen. En daarbij moet ik Bert denk ik voor een deel gelijk geven. Dat is een beeld wat we eigenlijk al kennen. Bijvoorbeeld uit de geschiedenis van de filosofie. Plato die met zijn wagenmenner komt. Hè? Die, waarbij de, de paarden trekken de, de wagen. En de wagenmenner moet die, die paarden een beetje op afstand in toom zien te houden. Dat beeld dat wordt bevestigd voor een groot deel door neurowetenschap. Maar ik denk dat neurowetenschap er ook iets aan toevoegt. En dat kunnen wij echt leren. En ik denk dat neurowetenschappers wat dat betreft zichzelf misschien onderschatten eerder dan dat ze zichzelf overschatten. Maar als om maar... bij Bert Keizer te blijven, de, de, de waardering ervan, ik bedoel als je weet dat het komt omdat het vocht uit je hersenen komt, ben je niet minder bezopen of, of minder, minder nuchter of dat soort dingen. Dus de essentie blijft gewoon hetzelfde. Oh, ja, ja, heel graag. Ja. Ja. Dus, want zelfs Victor Lammer heeft besloten dat er geen vrije wil is, die, die moet nu kiezen of hij straks pizza of pasta wil eten. Nou, hij zegt van niet. Hij zegt dat ze een hersen dat al besloten hebben, maar dat, is hij dat zelf. zal die op geen enkele manier merken. En Mark heeft ons nu net onderwezen: ook dat besluit waar je niet bij was, wordt door jou genomen. We zijn, we zijn er doorheen. Bert Keijzer, verpleeghuisarts, filosoof en schrijver van het boek Waar blijft de ziel? Floris de Lange hersenonderzoek bij het Donders Instituut En hoogleraar cognitiefilosofie Mark Slos. Het boek heet Dat had je gedacht. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zender op dezelfde tijd. En dan gaan we het hebben over de geest en de ziel van Jezus Christus. Wat kan de wetenschap ons daarover leren? Onze website wetenschap24.nl. Voor nu nog een hele fijne avond. Dank voor het luisteren. Paastijd is Mattheüs tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bachs meesterwerk, de Mattheüs Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Mattheüs-moment. Radio 1, het nieuws. Van alle kanten.